Vanmiddag in het zuiden schijnt af en toe de zon. Het wordt dan maximaal 17 graden. Het is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan geen files, u krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Er wordt gecontroleerd op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum, tussen Diel en knoppen Del. En op de A67 Eindhoven-Venlo tussen de knooppunten de Hocht en Zaarderheide. Tot zover de verkeersimulatie.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 Yeah. And mm -hmm.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 Ik lijk misschien maar goed cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klik als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ei, hey, ei, Ik neem je mee, Hey, hey, hey. Ik neem je mee, Hey, hey, hey. hey. Ik neem je mee, Hey, hey, hey. Ze denken dat ik niet bezig ben. Geen gevoelens hebben voilà. terwijl ik nu alleen maar denk, ah, ah, ah. wat zij je heel de wereld, zeg maar.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 See ya! There's no place for you in love. I don't need you, me, just a picture. You back in my home ZFM ZFM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 Het weer eerst nog mist, verder bewolkt en kans op regen. Vanmiddag in het zuiden schijnt af en toe de zon. Het wordt nog maximaal 17 graden. Dit, Dit is Helene de Geest bij de ANWB.